...van 11 uur. Mark Hokker met het nos shirt meldt het Syrisch observatorium voor de mensenrechten. De opstandelingen hadden nog een deel in handen, maar trokken zich volgens het observatorium terug na hevige gevechten met het leger. Zo'n driekwart van Oost-Aleppo zou nu in handen zijn van het Syrische leger. In 2050 wordt in Nederland geen aardgas meer gebruikt. Dat is het streven van minister Kamp in zijn vanochtend gepresenteerde energieagenda. Hij wil verder dat vanaf 2035 alleen nog auto's worden verkocht die rijden op elektriciteit of waterstof. Het kabinet maakte al afspraken met onder meer het bedrijfsleven voor de energiebesparing tot 2023. De vandaag gepresenteerde plannen zijn voor de periode hierna tot 2050. De politie heeft in de afgelopen maanden tot nu toe meer dan 14.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Vorig jaar was dat rond deze tijd ruim 32.000 kilo Uiteindelijk werd rond de vorige jaarwisseling bijna 60.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Reddingswerkers zijn bang dat er na de aardbeving in de Indonesische provincie Aceh nog tientallen mensen onder het puin liggen. Tot nu toe zijn 54 lichamen geborgen, maar het leger spreekt over 92 doden. Het reddingswerk in Aceh komt langzaam op gang, vooral doordat er een groot gebrek is aan zwaar materieel. In Parijs en omgeving mag vanwege de smog nog maar de helft van de auto's de weg op. Alleen auto's met een kenteken dat eindigt op een oneven nummer mogen worden gebruikt. Gisteren mochten alleen auto's rijden met een even kenteken nummer. Het is vrijwel windstil in Parijs en daardoor blijft er veel fijnstof en zwaveldioxide in de lucht hangen. De laatste keer dat een dergelijke maatregel is genomen was in maart 2015. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar meest droog. Het wordt vandaag 4 graden in Groningen tot 10 in het zuiden... Vooral in het zuidoosten laat de zon zich geregeld zien. Morgen blijft het bewolkt en is het zacht met 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. -show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Fiel is nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Soest 5 kilometer, vertraging ongeveer een kwartier. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer. 5 kilometer, vertraging daar bijna 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vacation dreams that could have Maybe for a minute I'll be down with that But it didn't take long for me. I'm Bomb. You move in ways and play rules I don't know. All oh, day strange, that's okay. I'm a fast learner, so. Let's go.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 www.zfmzandvoort.nl Son, I may be a fool, but till then.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 Que te quiero dar A mí no me niet que duermas con él me sé que sueñas Dat poderme ver niet meer zoekt. Dat Dat je me niet meer zoekt. Dat no me busques más. Si te vas, yo también me niet me niet Si me niet meer me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 Me lloras casi un rio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 Bang, bang, cocking it Queen, Nicki, dominant prominent. It's me, Jesse, and Ari If they test me, they sorry Ride is up like a Harley Then pull off in this Ferrari If he hanging, we banging Phone ringing, he slangin It ain't. camp En in de eter op 106.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst het NOS.